een Klomp met het NOS-journaal. Er komen niet genoeg gemeenten over de brug met opvangplekken voor asielzoekers. Als dat niet vrijwillig gebeurt, dan is dwingen de enige optie. Dat heeft een bestuurslid van opvangorganisatie COA gezegd in nieuwzuur. Staatssecretaris Van den Burg werkt al aan een wet om gemeenten te dwingen om asielzoekers op te vangen. Maar het bestuurslid hoopt dat gemeenten daar niet op wachten. In Brazilië zijn een vrouw en haar twee volwassen kinderen 17 jaar lang vastgehouden door de vader van het gezin. De politie vond het gezin na een anonieme tip in een arme wijk in de buurt van Rio de Janeiro. De vrouw en kinderen van 19 en 22 jaar waren vastgebonden. Ze zijn zwaar ondervoed en uitgedroogd naar het ziekenhuis gebracht. De vader is opgepakt.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 Een Canadese jihadist die voor terreurgroep IS executievideo's maakte... heeft in Amerika een levenslange gevangenisstraf gekregen. De Canadees radicaliseerde online en vertrok in 2013 naar Syrië. Daar werkte hij mee aan bloedige propagandavideo's van IS. Zo sprak hij het commentaar in. De afdeling waarvoor hij werkte was onder meer verantwoordelijk... voor de onthoofdingsvideo van de Amerikaanse journalist James Foley. Het weer, het wordt een zonnige dag en aan zee wordt het ongeveer 25 graden. In Limburg kan het ruim 27 graden worden. Morgen is er meer bewolking en dan is er ook kans op wat lichte regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog een file op de A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen Badhoevedorp en Amstelveen Stadshart is de vertraging 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Web nu, Toebak leeft. Alles is iedere keer weer hetzelfde. Bij Toebak leeft. Bij ZFM. Straks de geschiedenis. En de verjaardagen. Hier zijn de jarigen. We doen een kleine greep uit, Want het zijn er weer heel veel. Eerst even een genig plaatje. Meyer Hopthorn. Favorite song. Right, Freaky muziek op de zaterdagmorgen. Soms heb ik al een beetje zwak, hoor. Voor die hele zoetsappige muziek. Maar gewoon het baspartijtje. Oh, het baspartijtje is gewoon echt zo lekker. Dit. Ja, dat spreekt tot de verbeelding gewoon, hè. Meyer Houthorn. Hij is bekend bij ons. Uh, zijn naam is Andrew Meyer Cohen. En uh, goed, uh, hij heeft een van de platen uitgebracht. Maar het is Dutch. Het is de zaterdagmorgen en de zaterdagmorgen is niet compleet. Als je weer een stukje geschiedenis krijgt, natuurlijk. Zeker. kijk je in het verleden. Wat, Wat gebeurde er door de jaren het heen? Het is uh, 30 juli in 2004 in Ge Gellingen in België. Ontploft een gasleiding. Er is een industriegebied daar. En uh, het is gaan lekken al in juni. 24 juni is het gaan lekken. En de gasbeheerder Fluxius. Die dacht, hmm, ja, de, de druk is wat laag. Laat ik de, de, de druk wat verhogen. En steeds meer verhogen en verhogen. En dan uiteindelijk. What the fuck? Gewoon, ja, 24 mensen komen hierbij om het leven. Zijn er nog koppen geholpen van degene die de, de fluxie dus verhoogd heeft? Ja, de fluxie is niet verantwoordelijk gehouden. Het zouden beter betere controle moeten worden. Menselijk beoordelen. falen, heet je. Ja, menselijk falen. En uiteindelijk uh, hadden ze daar ook niet zomaar aan het werk mogen gaan... met een kraan en zoiets. Nou goed, om half zeven was daar een gasgeur op 30 juli. Om kwart over acht kwam de brandweer. En om uh, uh, vijf voor negen was dan die explosie. En om elf uur startte het rampenplan. Zijn er, ja, echt op tien kilometer afstand zijn er alle trillingen nog gevuld. Zijn die lichamen gevonden ook? Ja, ik geloof het wel. tien kilometer weggetringen. Nee, dat niet. Maar oh. uiteindelijk is het wel ja. bizar. hoor echt... Uh, Echt 150 mensen, 124 mensen zijn gewond geraakt. Ja, ja, ja. Dat was in België. Dat gebeurt in Nederland niet, dat was een slimmer. Ja, nou ja, weet ik niet hoor. Nee, echt niet. In uh, Amerika heeft in 1956 president Eisenhower een resolutie getekend... waarmee in God we trust het motto wordt van de Verenigde Staten. Oh. Dus dat vind ik wel bijzonder. Ja, dat dat dan echt op echt een resolutie is die getekend wordt... Ja. Maar ja, wij hebben dan uh, wel humility and Drey hebben we dan volgens mij als uh, motto yeah. hè, wat ik zal handhaven yeah. maar we hebben niet iets van uh, god. god god of zo nee, nee, hè? nee. wij willen uh, de, de, de, noem je het de, staat, de god en uh, de geloof en staat uh, scheiden. Eigen scheiden dat ja, is ja. vind ik een stuk prettiger hoor ja. ik bedoel, uh, May God bless America zo zeggen ze ook altijd. May God keep blessing America. Ja. Alleen Amerika hoor, niet iemand anders. Nee. nee alleen Amerika. 1898 de arts John Harvey Kellogg's ontdekt bij toeval... een cornflake! Kom zo aanlopen. En goed, hij dreef een dreef. Maar goed, hij was met een sanatorium bezig. Een holistische methode van voeding. En uh, allerlei... Hij was ook een fanatieke vegetariër. Nou goed, hij heeft uh, zelf geen kinderen gehad met zijn uh, vrouw. Maar wel 40 kilo... Uh, ...kinderen opgevoed. Uh, was ook te, nu komt echt een duister kantje... ...van deze Kellogg's hoor. Hij was namelijk uh, tegen seks. Uh, hij was echt totaal tegen seks. Hij adviseerde ook besnijdenis zonder verdoving. Ja, dat zal je leren. Dat ja? zal je leren? Dan blijf je wel van het dingetje hij was af. dagsadventist, uh, hè? Ja, dat is echt dus, uh, een heel bizar. En hij had met zijn vrouw, of met zijn man, nog een keer. Hij had met zijn broer dus deze Kellogg's fabriek opgericht in 1897. En uiteindelijk kreeg hij met deze uh, Keith Kellogg's ruzie. Om een bepaald soort toevoeging van suiker aan deze granen. Uh, uh, uh, uh, Maaltijd. En daardoor hebben ze nooit met elkaar, met elkaar gesproken. Nooit meer? Nooit meer met elkaar gesproken, deze Keith en John Harvey Kellogg. Ja, Dat ja, is een bizar ja. verhaal, dit Maar goed, ja. hij heeft wel de Kellogg's wat jij sorgens nog eet, heeft hij ontwikkeld. Ja, ja. Omdat... Nou, ik vind het niet zo lekker hoor. Nee, het was ook omdat... Zij de... smakeloos, je moet er gewoon zaken bij doen om het een beetje smaak te geven. Ja, nou ja, goed, ja. hij had meer zoiets van iedereen moet gewoon een gezonde maaltijd nuttigen. En armen ja. hadden hier een betere maaltijd dan dan gewoon... Ja. ja, dan inderdaad andere suikerdingen. Yeah. Maar de, kelle, de, de cornflakes, niet speciaal van Kellyx hoor, maar die zijn wel perfect als je die heel klein maakt. Yeah. Om die dan bijvoorbeeld uh, om uh, een vlees te paneren en uh, daarmee. Oké. Het geeft ook wel een apart effect, dat is een wat zeker bij tips. In 1981. Ja. Yeah. Dus uh, er wordt het aardse, de verheffing van het rooms katholieke bisdom Monaco tot aartsbisdom Monaco. Monaco. Dat is wel bijzonder, want het is ook het kleinste aartsbisdom ter wereld... van de Rooms-Katholieke Kerk. En het oppervlakte is twee vierkante kilometer. Nou, nou, ja, dan kan je dat ook best wel zeggen. Ja, hoor, dat mag wel een aartsbisdom worden. Dommetje. Dommetje, doe me zeker. Iets met geloof een dommetje, ik ben voor. Ja. Goed, 2003, de laatste kever uh, rolt van de band. De Volkswagen kever, ooit ontstaan in 1938... Hij heeft dus bestaan tot 2003. En het was in Mexico waar de laatste kever werd gemaakt. Dat is door Ferdinand Poors eigenlijk ontwikkeld. Samen met nog maar een aantal andere mensen. En nou, sommige mensen zeggen dat ze echt er iets mee te maken hebben gehad met het ontwikkelen van de kever. En de anderen zeggen: Nee, daar heb je niks mee te maken. Nou, in ieder geval, het was in opdracht van Adolf Hitler. En is dat een van zijn goede dingen? Durven we dat dan te zeggen? Nou, even een geluidje van de Volkswagen dan. Kijk, Volkswagen. Ja, Oh, lekker hè. Oh, dat geluid. Geef even gas. Met de Formule 1-wagen. Kever 82. Nou goed, uiteindelijk uh, uh, is hij later nog weer op de markt gekomen. Natuurlijk in de vernieuwde versie. Dat was een heel ander soort kever als toen op de markt kwam. Ja. Goed, ik ik zie er gewoon leuk, weet je? Ja? Op 30 juli 1983 kwam uh, de plaat Wrap Your Arms Around Me van Agnetha Veldskog. Ja? Die kwam binnen op 18 in de Nederlandse top 40. En oh. het grappige van dit nummer is dus eigenlijk... Hè, want de album was toen uit elkaar... Maar de Nederlandse versie van Bonnie St. Clair, sla je mee me heen... die kwam diezelfde dag binnen op 25. Oh, Dus die zijn tegelijkertijd uitgebracht? Ja. Okay. En die Nederlandse tekst is door Betty Nijman geschreven. Het origineel uh, bereikte dus de tweede plaats. Maar de vertaling van Bonnie St. Clair blijft op 13 steken. Goh. Nou, dat zijn dan wel leuke cijfertjes. toch? Cijfertjes. Ja. Precies. Goed. En uh, de laatste tijd vraag ik me altijd af. De Vols. Hebben die nog leuke muziek? Ja, maar dan moet je gewoon even graven in het verleden. Dan heb je echt leuke muziek, The Vols. Take Back Your Life is niet een mijn favoriete CD's die ze hebben uitgebracht. What went down well? Mountain at my gate. Nou, is de berg afwaarts gegaan met Mountain of met de uh, Falls natuurlijk. Take Back Your Life, dat is namelijk de nieuwe plaat van de uh, Falls. En dit, uh, goed, dit is een oud plaatje. What went down? Goed, uh, we zitten er midden in. De verjaardag, we kijken er even naar. Zeker, nou goed, hij, heeft, uh, hij leeft al lang al niet meer. Moet je even, uh, kijk, wie is de jarig? Is deze, deze man jarig? Of zou deze man jarig zijn? Of zijn deze? Nee, die zijn nog niet jarig. Die zijn nog niet jarig. Dat zijn de, dat zijn de boeren. Het gaat over deze man. Deze man namelijk. Harry Ford zou vandaag jarig zijn geweest. Dat is een lange overleden natuurlijk. Echt jaren geleden al. In 1863 is hij geboren. En op 15-jarige leeftijd zag hij namelijk een wagen rijden zonder paarden. Toen dacht hij, wat de fuck is dat? magisch touwtjes, hoe, hoe kan dit? En uiteindelijk kwam hij erachter dat het een stoommachine was. En toen heeft hij uiteindelijk dus gezocht... en die is uiteindelijk op 15-jarige leeftijd gaan werken... bij een stoomfabriek. Daar werd hij monteur. Dat vond hij allemaal interessant. En uiteindelijk, nou, toch minder interessant. Toen kwam hij weer thuis en zijn vader vond die techniek allemaal niet zo interessant. Hij zei, hallo, hou zo op in die techniek, je moet boer worden. En hij zegt: zei, je krijgt 18 hectare grond van mij als je die techniek als hobby-doe. Nou, dat deed hij, maar uiteindelijk vond hij toch niet zo interessant met het boer zijn. Dus uiteindelijk is hij toch gaan werken bij Edison Company. En Edison is natuurlijk een uitvinder geweest van het echte bovenste plank, die echt 1500 trooies op zijn naam staat. En uiteindelijk op 28-jarige leeftijd heeft hij dus uh, allerlei dingen ontvond, uh, uitgevonden. En hij zou jarig zijn geweest, Henry Ford. De ontdekker natuurlijk van de Ford. Ja, okay. die Ford. Moet je je voorstellen, tegenwoordig heb je natuurlijk een, een, een, een, een, een noem je dat... Nou, allerlei kleuren aan auto's rondrijden. Toen had je alleen maar één kleur auto, zwart. Dat ja, toch... dat is de enige kleur, hè? Dat is de enige kleur geweest, hè? Alle, alle kleuren en die kleuren, dat is zwart. Zo nee. zei hij. Ja, ook. alle kleuren als mogelijk, als de ja. kleur zwart maar is. Goed verteld. vandaag wordt Will Luikinga, die wordt vandaag 79. Dat vind ik ongelooflijk. Nederlandse radiodiscjockey, tv-presentator, ja. tekstschrijver en columnist. En hij is ook echt, hij is ook eens, uh, bij Radio Veronica was hij... Uh, was hij begonnen? Ja. Wil Wil Wel. Ja. Ja. Met de fruitmachine en zo. Maar hij heeft ook heel veel andere dingen heeft hij geschreven. Ja, en die hij heeft... fruitmachine heette Harry. Ja. Die was vernoemd naar de toenmalige minister van CRM. Harry van Doorn. Nou goed. En hij heeft uiteindelijk ook heel veel teksten geschreven voor, uh, voor onder andere Alexander Curly. En uh, hij heeft ook bijvoorbeeld dit, dit nummer heeft hij ook geschreven voor wat. Echt? Oh? Ja. Wat heeft hij geschreven? Zeker. Dat is uh, uh, uh, nou, het de songfestival liedje. Van uh, Tietje In. Oh, dat zal hij toch wel lekker aan verdiend hebben. Wat, wat heb jij er toch altijd met geld verdienen? Ja, nee, maar als jij, <laughs> als jij uh, muziek en, uh, ja? en de tekst schrijft van een liedje... Nou, dan... Uh, ja, Stroom je binnen. Dan heb ook een, een, een tekst geschreven voor Exception. En hij heeft ook columns geschreven door dus het Veronica-blad. En hij, goed, hij heeft al even dingen gedaan. Uh, Goud van Oud heeft hij gepresenteerd. 5-3-8. Uiteindelijk bij Omroep Mark, Max is hij nog actief geweest. Hij is nu 79 geworden in ieder geval. Degene die ook vandaag jarig is, is Paul Anka. Ja. Die is twee jaar ouder. 81. Ja, mooi hoor. Gekke idee dat hij er maar twee jaar ouder is. Ja. Terwijl, uh, het lijkt alsof hij ver uit de vorige eeuw komt. Weet je? Echt? Ja, als je die muziek hoort gewoon van een beetje dik denk... Ja, voor jou tijd. Oh, dit nummer is zo vaak gecoverd. Was hij de eerste? Die deze Ik denk, ik denk dat hij het origineel heeft. Ja. Oh, wat leuk. Zeker. Goed. Die nummerjarig ja. zijn. Uh, Arnold Schwarzenegger is vandaag. Ja. Echt waar? Ja, En okay. hij wordt uh, 75. Al baak. En ik, ik. Ja, ik zit nu net te denken: die naam, eigenlijk heet hij gewoon. Zwarte Neger? Zwarte huh? Neger. Zwarte Neger. Ja, nekker. Dat is ja. grappig, hè? Dat krijg ik nog nooit. stil, vandaag is het voor het eerst dat ik aan denk. Okay. En maar hij is dus uh, acteur, bodybuilder en governor van Californië. Maar dat, ik weet niet of hij dat nog is. Sympathieke vent. Jawel. Ja, het lijkt me echt een sympathieke vent. Nou, hij schijnt een vreselijke vader geweest te zijn. Oh, die heeft geen tijd voor. Hij was even bezig met anderen. Hij was ja, hij bezig met nou de, de, de body wereld te redden. Hij was ja, ook. Ja, zeker. Een beetje spier opbouwen, want anders dan, uh, kan je het niet in de film spelen natuurlijk. Nou, het grappige is, dan maak, dan maak ik een mooie stap naar degene die vandaag jarig is. Guido Wijs wordt vandaag 45... Uh, je kan hem dan carbetere. Ik bedoel, hij heeft allerlei theorieën over het leven. En naast zeg maar, optredens doet hij uh, mensen aan het lachen brengen. Wil hij mensen ook dingen bijbrengen over het geluk? Hij heeft ooit een masterclass uh, op de grondslagen van het geluk. Uh, heeft hij gevolgd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Daar heeft hij allerlei dingen geleerd. Toen dacht je van, ik wil mensen meer bijbrengen. heeft er nog ooit één optreden gedaan. Dat vroeg zo aan. In 2017 is hij ermee begonnen. Toen dachten mensen van, nou, we willen meer zien. En uiteindelijk trek je nog steeds naar uh, allerlei uh, uh, zalen... om daar iets over te vertellen. Kleegpragment. Als ik dan vraag, wat is geluk? Dan krijg ik waarschijnlijk 700 verschillende antwoorden. Dat komt omdat geluk natuurlijk gewoon subjectief is. We noemen het hetzelfde, maar het is voor iedereen anders. Voor de één is stampot puur geluk. En de ander krijgt het niet door zijn strot. De een vindt het weekend centerparks verschrikkelijk. En voor de ander is het een nachtmerrie. De Guido hij, hij zegt zelf, ik, ik doe geen grappen tijdens deze optredens. Ik wil mensen gewoon geluk bijbrengen. En een voorbeeld, daarvoor kom ik weer terug bij Arnold Zwartsenekker. Die zei van, geld was helemaal niet belangrijk. Letterlijk zegt hij, money doesn't make you happy. I now have 50 million. But I was just as happy when I had 48 million. Dus, goed. Guido zeer Weis. betrekkelijk allemaal. Zeer betrekkelijk allemaal. Wat is geluk? En uh, hij wilde het wetenschappelijk uh, benaderen. Het is, het is interessant om even naar te kijken. Guido Wijs, 45 vandaag. Ja, vandaag is ook uh, Tijl Beckand jarig. Hij uh, wordt 48 pas. En uh, hij is Nederlandse stand-up comedian en cabaretier en televisiepresentator. Ja, hij uh, was natuurlijk altijd te zien in De Lama's. En, uh, maar hij is ook, uh, had ook de, de van Beethoven en zo hè, had hij al dat... Oh ja, ja, ja, ja, dus, uh, ja. Hij is wel heel bevlogen dat vind ik allemaal heel leuk. Dat zijn van, van die dingen ook Als pas hoorde ik ook weer dat iemand had dingen van Beethoven over, of van Bach. Ik weet het ook niet, ga ze door elkaar. Sorry. En die hadden ze vertaald in het Nederlands. Dat is echt afschuwelijk gewoon wat ze dan zingen. Ja, heel kerkelijk hè allemaal. Waar gaat het dan over precies? Over de Bijbel en dat soort dingen. Als je me heel goed induikt, dan kan je vast een verdieping vinden. Ik hoor het gewoon niet. Goed, vandaag wordt ze 59. Haar 60e levensjaar gaat in. Phoebe, als wel Lisa Kudrow. En Phoebe is natuurlijk leuk. Ze kan ook heel goed zingen. found you ze had nog geen hits gehad, maar kan niet lang meer duren, denk ik zelf. Phoebe. En zij heeft ook het Fiebertje-syndroom, denk ik. Maar hoewel zij ook in heel veel andere films heeft gespeeld. Ze zou ja. eigenlijk gewoon dokter worden. Dus het blijft wel kopie-kopie. koppie, koppie. Ja. En uiteindelijk was ze bevriend met John Leibs of zoiets. En die werkte voor Saturday Night Live. En toen uiteindelijk is ze lid geworden van de toneelgroep die improvisatie deed. In deze uh, Serenaite Live Show. Dus, nou, tot zover de vierjaardagen. Ja hoor. Je wel meer dan genoeg straks, natuurlijk. De, de Zandvoortse berichten. Eerst maar eens even een geinig plaatje. Uh, die we hier vinden. Super Organism We hebben nieuwe platen. Into the Sun. En daar moeten we toch maar zo. Moeten we maar kijken. Over gelukkig gesproken van Guido Weijers. Into the Sun. Dacht ik wel. aquarium no code to binge space drama, awkward interaction with your brother, late night chat with anyone you want to, discord for an hour, sleep with sweet and sour taste. If you see me round, maybe say what's up. Into the Sun. En uh, Fusing uh, Glassy Hotomo. Nou, goed. Ja, uh, een Japanse zanger is daar ook bij aangeschoven. En het is één grote vrolijke boel. En wat ik eigenlijk nog vergeten te uh, melden, is het ook over hadden over Gallux Cornflakes, dat ontwikkeld is door uh, Harvey Kellogg's Nog wel een klaar uit De jaren 50. Het grappige is, op onze internetsite kan u nog even zien... een Kellogg's commercial met Canoe Reeves. En dat is ook nog wel weer grappig. Echt een hele jonge canoe, canoe Reeves uit 87 of zo, geloof ik. Ja, een lekker ding. lekker ding nog. Wat echt. door je Ja, nou? op zich. De dus, dus, vingers bij afgelikken gewoon. Het is tijd voor de Zandvoortse berichten, dames ja, en heren. Ja, ik heb wat nieuws, dames en heren. Hoe? Oh, vertel. Want vanaf 1 augustus 2022 kunt u de bewonersregeling voor parkeren... meerdere, daare, sorry, meerdere keren per dag gebruiken... Om buiten uw vergunningsgebied te parkeren. Oh. Dus, echt, uh, dus dat is vanaf 1 augustus, vanaf aanstaande maandag. En uh, je mag hem dus uh, uh, uh, meerdere keer per dag op verschillende locaties gebruiken. met de mak Dus ik denk dat die wel stukjes van, uh, van een uur pak of zo. En voor inwoners van Bensveld of Zandvoort is dat dus mogelijk om deze regeling aan te vragen. En de vergunning is voor elke auto op een adres wisselend te gebruiken en kost 30 euro per jaar. Oké, okay, daar goed. Er waren nog wat onduidelijkheden over de verkeersmaatregelen van de F1. Die is vrijwel ongewijzigd. Van 2 tot en met 4 september. Ja, er was heel veel commotie natuurlijk. De Formule 1 weekend, wat gaat er allemaal veranderen? En wethouder Peter Kramer heeft, uh, heeft gezegd... Uh, geen angst. We hebben vorig jaar heel veel geleerd wat moet. En nu uh, is het bijna hetzelfde. En uh, dan komen natuurlijk hierna nou wat hekken te plaatsen. En uh, vooral uh, Zandvoort Noord denkt helemaal buitengesloten te worden. Dat ze nergens meer naartoe kunnen. Uh, en dat schijnt allemaal mee te vallen. Ook uh, kan je als uh, bewoner ergens... Een uh, parkeergarage Louis-Davidskaree kan je gratis parkeren. Moet je het ook wel aangekomen. Dat je bewoner bent natuurlijk. Het is allemaal gratis. En uh, je kan ook elders parkeren. En uh, met je vertrouwen in de politiek. We hebben vorig jaar hoop geleerd over het parkeren. Dus dat gaat nu ook gewoon goed komen. En in de stand voor de schand. Uit, uitgebreid uh, doorlaatbewijzen, uitleg. Hoe krijg je die door, doorwijsbewijs? Uh, krijg je binnen. Dan moet je lezen even. En dan ben je helemaal uh, uh, uh, geïnformeerd. helemaal up-to-date. Up-to-date. Ja, er is. Uh... Het aantal fietsparkeerplekken bij het station... die worden uitgebreid van 192 naar 370 stuks. Dus uh, de fietsenstalling aan de Elzenbaggerstraat... Oh, wordt klink, ja. opgeknapt en verbeterd. En de parkeerplekken aan de noordzijde worden uitgebreid. En bij de spoorwegovergang aan de rechterzijde van de Haltenstraat... komt een nieuwe fietsenstalling. Ja. Dus dan denk ik van, hè? Aan de rechterzijde van de Haltenstraat. Dan komt daar ook dus blijkbaar... Komt daar eens dat je daar dan het station op kan. Dat is wel bijzonder. Jij ja, ziet het meteen voor je. Luisters thuis denken. Wat bedoel je nou precies? Ik ja, nou uh, ja, de overgang, als je dus de verlengde halstraat hebt. Ja. En dan kan je door. En dan kan je daar je fietsen Dan kan je daar uh, uh, in. Uh, kunnen ze gewoon, kun gewoon die zootje van die fietsen? gewoon Die gewone fietsen, weet je wel. Niet die gehandicapte fietsen, maar die gewone fietsen, die kunnen toch ook gewoon weg. Die rijden ook zo langzaam. Het is zo irritant. Weet je, en dan kom je zo'n gewone fiets tegen. En je denkt. Ga eens aan de kant man. Jong, schiet eens op. Weet je? Gewone knippen ze allemaal weg. Je misten ze toch niet. En dan heb je in één keer heel veel parkeerplaatsen gewoon over. Maar ik, ik vind het wel een heel goed idee. Dat ze dus inderdaad aan, de andere, aan het eind van het parron... Dus, fietsenstallingen maken. Dus dat mensen dan... Niet helemaal om hoeven te rijden. Okay. Dat ze dan uh, vanuit okay. noord gelijk dus, dus, daar neer kunnen zetten. Het dus is het is gewoon dichter bij station. Goed dichter om te weten. En misschien mensen. twee laag zou ook nog kunnen, dat hebben ze in Alkmaar gedaan. Twee laag. dan moet je wel een, een, een hendel overhalen en dan kan je fietsen. Je moet het wel sterk zijn, en, want die. Dan, nee, dat valt De Elektrische fietsen zijn zo zwaar. Ja, dat is wat. En omdat dan, uh, ja, dat vind, ik vind ja. dat te lastig. Ja, ik, uh, ja. ik ben een. Ja. een uh, ja, die gehandicapte fietsen zijn een gewoon klein, heel zwaar. Vervelende botsing tussen fietsen en snorschoeter. Vorige week was dat afgelopen maandagavond. De, de, de die, uh, die raakte met zijn spiegel de fietser. En die snoeg over de kop en kwam met duingras terecht. Dat is een vrij heftige iets. En uiteindelijk de twee ambulances erbij. En er is af, bloed afgenomen van de fietser. Ze denken dat de fietser onder invloed was. En daar wordt nog naar gekeken. nou goed uh, het, is, uh, het is vrij heftig. Jeutje. Zeg, kom elkaar tegen en baf. En als fietsen ga je over de kop dan. Nou, dus komende maandag uh, heb je weer van alles. De formulierenwerkplaats in de Blauwe Trend, Een koffie in. Kom je ook eten en voel je fit senioren. En dan heb je dinsdag heb je dan, uh, de herstelgroep Verslaving. De Locomotief En de Eetclub in de Blauwe Tram. Dus kijk even op www.plus.zandvoort.nl Wat er allemaal te doen is. Oké. Okay. Goed dat we weten. Er uh, is, uh, is een leuke groep bezig geweest op de begraafplaats uh, Noorderduin. Die zijn over de hekken uh, gekomen. Na... Le leuk noem je dat? Ja, leuk. Het is gewoon een leuke bezigheid. Gewoon lekker graven mollen. En gewoon de stuk maken. En, uh, goed, uh, ze zijn op zoek naar camerabeelden. En die, zijn... oh, die hebben ze, maar die gaan ze nu bekijken. En het is na uh, 6 uur s avonds gebeurd, want dan zijn de hekken dicht. En, nou ja, het, ja, aparte hobby. Je had verder niks anders te doen. Ja, nee, nou, Blijkbaar. Uh, je gaat echt over zo'n muur heen klimmen. Het is, het is nog echt belachelijker dan reclame maken voor de lotto en voor de staatsloterij. Dat soort dingen. Het is echt nog belachelijker gewoon. Dus ik zou overwegen om het toch een andere hobby te doen. Maar dat moet je zelf weten. Het is Goed, tot uh, zover de Zandvoorts berichten. Oh, ik wilde nog net een heel klein berichtje zetten. Ja, nou, maar. doe dan maar. Klein berichtje. Vrijdag 12 augustus is er muziek door de jaren heen. En saxofonist, zanger Adolf Spoor die trapt af met Jesse tunes en verhalen. Okay. Bij een feestelijke start van muziek door de jaren heen. Heerlijk. Gratis en voor van niet. 10 tot 12. Zeker, eerst hier maar high fidelity. La Rule en The Big P. Zo Sowieso zijn. Any shit on me, heart throbbed with the team We escape in the streets, travel around the whole world I got sand on my feet, put your palm and your in my hands calm, run a palm tree Let's build our own farm, run away like Sherry I'm your choo -ch cherry bomb, sippin' on a cherry bee Getting freaky to the speaker, call that hyphidelity uh, uh. No, you hold back now, baby Tryna pull up in your trap. I see the light rays Came out for a movie now I think I might stay I can cook a little brunch we can have a nice day We can flood to the park, feed the darts, have a picnic Oh, you listen to the love and she with it Jumping on the moon and the world watches glisten I'm just an alien and I'm here for a visit For you. This feeling's brand new Can't let it fade away Just tell me how to I'd steal the moon for you And I'd be proud to Never see a Eerlijk vertoeven in Zandvoort-aan-Zee. Met deze muziek. Lava Larue En het heette High Fidelity. High Fidelity. was nog zo'n hele bekende plaats. In de jaren tachtig. Ik weet ze gewoon niet meer. Nou, is toch wel heel lang geleden. De jaren tachtig houden we toch eens over op zeg. Maar ja, die muziek wordt tegenwoordig niet meer gemaakt. Dan zeg nog goede muziek. is zeg ik goed. Hè. Nou, ik maak dat maar dat. Het is zaterdagmorgen, dus, Het loopt alweer tegen 10 uur. En straks verdien een morgen Zandvoort. Dan wordt de studio weer bemand door andere mensen. En we hadden het eerder in het radioprogramma al over. Op nieuws was het, was het te horen geloof ik, dat ze bezig waren... met semi-automatische wapens. Je zouden ze gaan verbieden in Amerika. Uiteindelijk is dat toch niet gelukt. En dat levert toch heel veel problemen op in Amerika. En ze zijn bezig in Amerika op de scholen... een soort kluis te maken... waar je dan veilig in kan terugtrekken. En als je dan zeg maar... Uh, dat is een bedrijf. Dennis Tuxler heeft dat bedacht. Hij zegt, dat zijn wel dure jongens. Ze kosten tussen de 10 en 15... 30.000 dollar. Zo'n kluis. en Het is echt een kluis. En Ze hebben het een beetje opgelucht met allerlei stickers erop. Maar als je daarin zit, dan kan je van alles erop schieten. Het komt er gewoon niet doorheen. Ze hebben echt alles geprobeerd. De pistolen tot de... AK-AR-15's. Het blijft allemaal veilig. En, en zo'n zo'n dus 30 personen kunnen in zo'n uh, ja bunker cel. en uh, tot uh, tot gekort moesten ze dan uh, vaak maar Ergens onderduiken of in een hoek duiken als ze schoten horen op school. En nu kunnen ze daar in plaats nemen. En ja, die klas waar het begint, dat zal wel moeilijk worden natuurlijk. Ja, want als zo'n gast dan mee de cel ingaat met een wapen... dan is het, dan is het echt het natuurlijk. Maar goed, ze hebben even de cijfers op, op een rijtje gezet. Sinds het bloedbad op de Columbine High School in 1999... maar liefst 111.000 kinderen op 331 scholen... hebben te maken gehad met vuurwapengeweld. Uh, nou ja, goed, dat, uh, dat gaat elk. Hoeveel oh, ja. 131.000 131 kinderen hebben te maken gehad met uh, gewonden? Maar niet 131.000 doden. Nee, dat niet. Nee, dat maar niet. Waarschijnlijk nee. wel doden en gewonden en uh, omstanders. Hè. Nou, gewoon omstanders die uh, in die klaslokalen allemaal dat horen en die paniek raken ja, en trauma's de, hebben, en, oh, hebben. Ja, ja dat zeker, is. dat soort dingen allemaal. Ik uh, ja. nou, ko hoop in godsnaam dat. Uh, nou, misschien helpt het. Zo'n bunkertje, maar ja, goed. En ik heb ook dus besloten zet... dat ik geen, uh, geen uh, nee, toch half niet. automatisch wapen koop. Nee, ik wil nee, een, een vol automatisch nee. wapen, dat lijkt me toch handig. <laughs> nee, ze zeggen ook op mezelf, leuker. in de Arkansas is het vuurwapens zijn echt heel normaal. Uh, het is hetzelfde als gewoon een fiets in Nederland. En uh, dat schijnt als er acht of negen uh, zijn, de kinderen, dan gaan ze gewoon mee. Dan gaan ze herten schieten. En op jonge leeftijd dat, uh, hebben ze ook een eigen wapen. Er wordt mee, veilig mee omgegaan. Er moet echt veilig mee worden omgegaan. Heel belangrijk. En uiteindelijk... Uh, ja. Mm. Nee, goed. hou het Dat op is het op. allemaal leuk en aardig, maar inderdaad... Uh, je je hoeft ook niet uh, half automatisch hebben. Want anders dan uh, breek je steeds al je kiezen op al die uh, kogels die in dat vlees zitten wat je braadt. Oké. Okay. Ik neem aan dat okay, een hert schiet uh, <laughs> voor eigen gebruik. Ja. Yeah. Maar ik heb een heel ander uh, verhaal. Dat is wel ook wel weer leuk, want... Yeah. Britse natuuronderzoeker en presentator David Attenborough... 96, met 96 lentes, behoorlijk op leeftijd... Ja? maar nog niet zo oud als de Aurora, aurora Lumina Attenborough dat, dat is een 560 miljoen jaar oud fossiel... dat volgens de wetenschap het eerste roofdier ter wereld was. En deze is dus vernoemd naar de hoogbejaarde Brit. En uh, het fossiel is gevonden bij Charnwood Forest... bij Leicester in midden engeland Attenborough ging daar vroeger zelf vaak op jacht naar fossielen... En hij is helemaal echt opgetogen dat uh, deze eer hem ten te te deel is gevallen. Oké. Okay. Dus, uh, dus de het die is 20 miljoen jaar eerder uh, gekomen. En aangenomen wordt dus dat moderne diergappen zoals, zoals kwallen. Uh, ontstonden tijdens de Cambriëse explosie. Huh? Maar ja, dit roofvier dateert dus van 20 miljoen jaar eerder. Zo. So. Nou ja, ja goed. is bijzonder. Ja, nou, bedoel, de leeftijd komt bijna overeen Dus logisch dat je het naar hem ja. vernoept, Natuurlijk. Ja. Het is ook als je hem ook ziet, het is ook echt een roofdier gewoon, deze Attenberg. zet zet ja. zijn tanden ergens in. Hij wil ja, gewoon zeker. iets met de natuur doen. Hij wil gewoon de natuur redden. Nou, dat is um, respect voor hem. Gewoon. Niks anders dan respect. Tijd voor een klassieker. MGMT. Begonnen met dit. Let's pretend we are married. And fuck with the stars. And use some heroin. Ja, leuke voorbeelden weer. Zo veel bezig met nieuwe muziek... dat ik de oude muziek al gewoon allemaal links staat ligt. En dan kom ik hier zo tegen en dan denk ik... jee, wat zit er eigenlijk heel veel in. Deze plaat gewoon klassiek. Allee, geluidjes denk ik. Wat een laag zit erin. MGMT ontstaan in 2002. Ja, Ben Goldwasser en Andrew van Wijngaarden. Echt waar. Is het een Nederlander? Ik heb geen idee. Die uh, waren als het eerste jaar op uh, school, uh, universiteit... En uh, ze waren eigenlijk, eigenlijk mag geen band beginnen, maar ze hadden sowieso, Nou, dat vind je eigenlijk voor leuke muziek? En ze lieten allemaal plaatjes aan elkaar horen. En toen dacht ze dachten, hé, dat is ik ook wel leuk. jij ook jou, nou, dan kunnen we misschien toch eens iets staan. Maar voordat je het weet, maakt de muziek. Nou, ik weet niet of dat zo makkelijk gaat. Ik heb het ook wel eens Ik heb ook wel eens plaatjes laten horen aan een vriend van mij. Ik zit nog steeds niet in een band, hoor, dus er moet toch nog echt wat meer gebeuren. Dit was een van de eerste platen die uitkwam. En laat kwam Kids. En Kids, echt een grote hit was geworden. Ik kan me nog herinneren die op die bij iTunes gewoon gratis werd aangeboden. Misschien is dat ook wel de start geweest. Dat iedereen ja. dit plaatje gratis kon downloaden. En dacht van, hé, hey, maar best leuk. En toen kwam het allemaal van de grond. Ja. MGMT dus, uit Amerika vandaan. Goed, waar ik nog even bij stil wil staan... is eigenlijk de gast die vandaag ook jarig zou zijn geweest. Even meer respect voor een gast. Nee, Clive Sinclair. Hij is vorig jaar overleden, toen was hij 81... Hij is de uitvinder van de pocketcalculator. Die kwam in 1972 op de markt. Ik weet nog wat ik dat ding kocht. Voor de, toen ging ik naar school. En toen had je zo'n zo apparaatje. Daar kon je dingen mee uitrekenen. Die was best Ik wel prijzig de toen ook. Texas Instrument, die, die moesten wij ja. over toen. Ja, precies. En uiteindelijk in 1976 kwam de eerste digitale horloge op de markt. Nou, voor mij is die nu echt kapitalen waard. Uiteindelijk in 1977, de pocket televisie. Ik heb dat ding gezien. Op YouTube kan je toch allerlei filmpjes erover vinden. Erg grappig. Dat is een heel klein televisietje. Je moet echt een was erbij houden. Wat, wat gebeurt er eigenlijk op die televisie? Is het formaat telefoon eigenlijk. Ja, het is gewoon echt een heel klein nee, uh, televisietje. Heel klein ja, nee, maar formaat. Ja, beeldscherm te hebben? een beetje. Ja. Dat was in 1979. En je wel, het grootste kwam uit in 1980. De Pocket, de kleine uh, computer. Dat was de Sinclair MK14. En uh, even een uh, klein. Uh, Kijk, ik heb dan een computer. Deze. Now, Timex brengt de power of the computer in de reach van meer mensen dan ever before. Dat was een uh, computer. En dat was eigenlijk alleen gewoon zeg maar, een soort to toetsenbord. Iets groter dan een toetsenbord. En die moest je aansluiten op je televisie. <laughs> dus er dus zat helemaal geen beeldscherm bij. En daar kon je al dingen dus mee. eigenlijk had, had, had hij helemaal door kunnen breken in plaats van... Uh... De iPhone en dat soort dingen. Of is dat allemaal ook een beetje vanuit van hem ge gemaakt? Nou, dit is de voorloper. Deze ja? man heeft allerlei dingen ontwikkeld. Hij heeft onder andere ook... Uh, en niet alleen met computers heeft, is hij uh, een van de eerste mee geweest? Maar hij heeft bijvoorbeeld ook een driewieler elektrische fiets uitgebracht. Oh, de ja. C5... Het is echt een grappig ding. Uh, en, uh, ja, het is gewoon, een ik, weer een soort skelter. Vanzelf. Kun je alles kunnen gebruiken in Back to the Future of zo. Hè? Ja, of zo ja, dat soort ja. dingetjes zou erin in kunnen. Nou, uiteindelijk uh, heeft hij nog meer dingen ontwikkeld. Uh, en uh, grappig, die computer destijds in 1980... kon je als bouwpakket aanschaffen. Maar je kon hem ook gewoon kant en klaar kopen. En dat kostte nog geen 100 euro. Dus, nou, dat grappig, deze St. Clair is uiteindelijk uh, voorzitter geweest van de Mensa Club. En de Mensa Club was een club van slimme mensen... En 2% van de mensheid is echt zo slim als hij en die groep daarvan. En daar heeft hij dus uiteindelijk uh, heel veel voor betekend. En er is ook een documentaire van hem over gemaakt, de Micro Man. En ja, is de man een, echt een hele geniale man geweest destijds. Oké, okay, ja. Ja, leuk, leuk. Clive Sinclair. Ik, uh, er zijn beelden op TikTok verschenen over een, uh, een, een heel boos lid van de Queen's Guard in, uh, in Londen. Want uh, hij brult tegen een vrouw ja? die het waagt om zijn paard aan te raken. Nee. En de vrouw zegt wel, oh, ik ga nooit meer terug naar Londen hoor. Ach nee. En uh, online krijgt de staat wel een duwtje de rug. Want hij is, uiteindelijk is hij, uh, is hij uh, een soldaat. Hè? En uh, de regels die zijn dus echt, van, uh, het is niet te bedoeling om de paard aan te raken. Je mag wel met ze op de foto, maar je moet die wel het nodige respect uh, geven. Oké, okay, geeft dus... hij dat dan aan of zo? Is het... nou, nou, nee, nee, luister maar. Nee, nu Stap Stop, op de Oké, het is uh, vrij duidelijk. Hij geeft duidelijk zijn grens aan. Ik doel, ja. Rot op, jij? Ja. Zo, is lekker op. Maar uh, hij. Uh, ik, dat doet me een beetje denken aan de jongwans. Oh, dat heet Jan. Die ook zo, la, zo, zo, zo schreeuwen. Het, je, het spreekt toch door een verbeelding: zo'n man, helemaal in uniform. Heel strak in het pak, gewoon op een paard. En zit daar de hele dag. Nou, ik weet niet of je de hele dag er zit. Dat ja. lijkt het wel. En dan denk ik, ja, wat, hoe heb je daar nog gewoon een opleiding voor nodig? Of kan je gewoon ja, zeggen, Ja, nou, nee, uh, je bent echt soldaat en je bent ook helemaal opgeleid voor die paarden. Ja? Dat sowieso. Okay. Maar ik denk ook wel, uh, ik denk dat er regelmatig worden, worden natuurlijk die... Uh, de, de wachten gewisseld. En de, dat is natuurlijk heel uh, leuk om te zien. Volgens mij ziet je, je parkeer keer drie, drie uur erop hoor. Het is echt zo buitenkant dit. Echt He? gewoon, het is zo buitenkant gewoon. Dus ik bedoel, hij, hij zit daar hij houdt waarschijnlijk de boel in de gaten, maar 9 van de 10 keer meer. Dan gebeurt daar gewoon helemaal niks. En zijn vrouw zal wel zeggen: heb je nog wat gedaan, heb je werk? <laughs> zit ja. je nou alweer stil op de bank? Dat is ook het beste wat je kan ook, hè. Meer kan je ook niet. Nou, nou het is uh, om ja? vier uur. Uh, ja? Vindt er een wisseling van de plaats. Hoe lang zitten ze? Staat dat in? Ja, dat, dat zit, dat zit dat oh, er. Hoe, hoe lang duurt hoe, een wacht? Hoe vaak wisseling van de wacht? Ja. Om maar, uh, de vier echt te zien. Uur. Om de vier uur zie ik net staan. Om de vier uur worden ze afgerust. Oké, okay, oké. Okay, ja, nou, nou, moet je vier uur zitten, dan heb je er ook al een blikken reed. Ja, precies. Uh, ik ben erg uh, Als of ze maar als de dat zo zitten... Dat of ze dan, als dat <truhings> nog nodig is, of ze ook goed reageren. Of ze er niet echt ingedut in zijn. Ja. Kost heel veel energie gewoon, hè. Uh, maar die wisseling zelf, dat is dus een 45 minuten durende ceremonie, hè. Oh, oh dan schiet het toch wel redelijk wel op die lang. vier uur. Dat kan me wel iets voor voorstellen. Nou goed, dat ging over de, de, de, de wacht die, uh, van Queens... Uh, dinges. Queens Lifeguard die even van verleerd trok om te laten zeggen... Uh, niet aan de paarden komen. Dat is goed. Goed, even kijken wat we nog meer hebben in de pen. Wat voor muziek. Jordan Nash heeft een nieuwe single uit. Fear of Leaving. Moeilijk om afscheid te nemen. Daar komt het meer, denk ik. Love letter to LA I crashed my car, but it's okay. Little lady, just don't take my Saturday night. Je je moet er ook maar net zin hebben om te zingen op de maandagochtend. kan wel eens tegenvallen. Goed, Stay on the night, uh, Fear of Leaving. En uh, nou, dat hebben we ook een beetje. We zijn er bang om altijd weer de straat op te gaan. We zitten zo in deze, deze bubbel waar we al jarenlang zitten en we houden dat nog heel lang vol. Nou goed, ik hoorde vandaag goed nieuws. En uh, het schijnt toch te gebeuren. We hebben uiteindelijk besloten inderdaad om een eerste verkennend gesprek te voeren. Dat wij, uh, bij dat gesprek is de premier zelf, maar ook de twee ministers. En daar ook bij zit. Remkens, zit Remkens erbij? Dan kom ik niet. Die, die hebben ze uit de kist gehaald. Remkens? Nou zeg, die man uit je kist. is lang niet dood, hij heeft hem echt, echt heus van Hij is, van elkaar is 90 of zo? Ja, ik weet niet maar hij heeft pas ook nog voor de kabinet... alleen de gesprekken gevoerd om alles bij elkaar te krijgen. Nou, goed, de boeren zien dat helemaal niet zitten. Want Remkens heeft het ook te maken gehad met het stikstofbeleid. Die heeft ook meegedacht met de regering. Ja, die is niet onpartijdig. Dus nu gaan ze wel... Een bepaald gedeelte van de afdeling van de boeren gaat wel praten met hem. Maar heel veel van die boerenpartijen, van die organisaties... zeggen, ja, fuck it, daar gaan we echt niet bij aanschuiven. Dus ja, wie vertegenwoordigt, wie vertegenwoordigt nou de boeren? Welke groep? Want dat is ook nog iets natuurlijk. Car Caroline? Kan, kan je dan wel, wel, toch? Ja, ja precies. Die vertegenwoordigen wel een beetje de boeren. Ja. ja die zegt niet dus die altijd met de waarheid. die zitten, denk ik dan. Ja, die vertelt niet altijd de waarheid. Nee. Die maakt het altijd wel even anders dan het is. Uh, maar goed, er wordt toch gesproken. Ik, uh, ik moet zeggen, ik ga van het weekend nog even... ik heb nog wat, uh, nog wat grof vuil... Achter in mijn tuin. En ik heb een Dan ja, zaddoek. Ben je, ben je het mooi kwijt. Even zo. En uh, dan ga ik gewoon ergens even een uh, snelweg op en dat gooi ik gewoon. En dan gooi ik er een rooi zaddoek bij. Dan is dat ook gedekt. hè? He? Ja, het is toch wel te gek. Iedereen heeft het natuurlijk al gezegd. En uh, dat er binnenkort do doden gaan vallen door dit soort acties. Nou goed, ze gaan de camerabeelden nu wel uitlezen, geloof ik. De maar ik wist ook met de ANUB of zo, wie die camera's bemand. Die kon het niet uitlezen. hebben we allemaal camera's staan. Maar ze oh, niet alleen de nummerborden, hè? Ja, ze, ja, ze konden niet, uh, ze konden het niet uh, opnemen of zo. Ze hadden geen videorecorder bij de hand. Nu gaan ze doorlussen naar de politie. En de politie gaat uh, nu live zitten meekijken. Dat is wel een klusje. Hoeveel camera's zijn er nog niet in Nederland? Heel veel. Heel veel. Heel veel. Nee, wat ja, ze weten Ze weten Het is allemaal gemeld. Dus ze weten waar de ellende was. Ik heb trouwens een leuk bericht. Uh, nee, geen leuk bericht. Maar geen wel, leuk bericht. Boeiend bericht. Ja. Gisteren was dat Earth Overshoot Day. <tut _> <Okay. tut> Het is dus eigenlijk overschot bedoelen ze. Yeah. En dat betekent dus gisteren dat alle grondstoffen... die de aarde in één jaar tijd duurzaam kan voortbrengen... opgebruikt zijn. Oh ja. Oh de negatieve me melkpaal is gisteren bereikt. En vorig jaar was dat dus vandaag. Oké. Okay. Dus we zijn door de voorraad voedsel en natuurlijke hulpbronnen heen... voor dit jaar. Yeah. En ze hebben berekend dat de aarde 1,75 keer zo groot zou moeten zijn... voor ons verbruik dit jaar... Dus uh, ze, dit is bedacht om te laten zien hoe snel de ecologische voetafdruk van de wereldbevolking groeit. Het valt mee trouwens. Vind je het meevallen? Ja, 1, 5, ik dacht dat het veel groter zou moeten zijn eigenlijk. Dus het, ja, nou goed, we moeten een beetje bijsturen. Dan kunnen we toch weer gewoon uh, naar 1 gaan in plaats van ja. 1,75. We zijn net even te klein. Ja, maar ik zou je nog iets uh, ergens vertellen. Als iedereen op aarde als een Nederlander had geleefd... Oh. zou het dit jaar al op 12 april Earth Overshoot Day geweest zijn. Ik hoop echt dat... Dus dat is heel erg. En De Amerikanen uh, hebben het nog veel erger. Bij hun zou het nog een maand eerder zijn. Op 13 maart al. Ja, oh ja. ja. Dus, uh, dus als je... Nou ja, de suggesties zijn... Eet minder vlees en beperkt hoeveel het voedsel... Die wordt weggegooid. Ja. En als in de rijke landen de helft minder vlees wordt gegooid... Ge, uh, gegooid gegeten... Schuift de Earth Overshoot Day 17 dagen op naar half augustus. Oké. Okay. Ik moet wel eerst zeggen... Ik heb gisteren een biefstuk gegeten. Dat had je nou niet moeten zeggen... Maar ik heb geen toetje genomen. Oké. Okay. Maar Doe... dat, dat maakt niet nee, uit. Nee, bor bor borstvoeding neem ik al jaren niet meer. Okay. Gewoon. Dat, is dat. Like sunshine, any pulling me out, never letting me down. And I wanna make sure you know it. You're like a sunshine giving good vibes any anytime that you and believe that I sunshine. Hey, everyone's trying to be the same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 Any anytime that you want. Pulling me out, never letting me down, and I wanna make sure you know it. You're like a sunshine, only giving good vibes. Any anytime that you want. Can't believe that I found my sunshine. Oh, I was feeling so invisible. Yeah, didn't know this could be possible. No Alright, but you really know something different. Do you just work it out And I think it's rubbing off on me Liam Payne. Het is zo'n boyband. Ik ben even vergeten welke boyband het is, maar... One Direction misschien? Oeh, het zou zomaar kunnen. Ik ben niet zo, niet zo ingelezen in die boyband-theorie. Uh, dus dat, uh, dat gaat me altijd mee. Goed, Sunshine. Dat begreep je al. Daar ging hij eens plaat over. Goed, laatste wat we kunnen melden is dat? Ja, de nabestaanden van de overleden Mexicaanse vrouw... hebben een monument van een gigantische penis op haar graf onthuld... Huh? Want dat wilde ze graag. Maar waarom is dat dan? En ze zei altijd dat er is een dag voor de leraren, een dag voor de dokter... en zelfs een dag voor ingenieurs. Waarom zouden we het bestaan van de penis niet vieren? Dat was een van haar bekende uitspraken. En ze heette dus uh, Ordunia Perez. En volgens haar familie was er de gek op op penissen. Okay. En de afbeeldingen zijn overal op sociale media verschenen. Volgens de familie is het beeld van het graf het enige penismonument... dat op de Mexicaanse begraafplaats te vinden is. Ja, het, mag, het werd ook gewoon goedgekeurd. Blijkbaar, ja. Het was blijkbaar, ja. Dat, dat gaat heel bizar gewoon gewoon. Hij is wel vrij groot, hoor. Moet ik nou ik heb wel een beetje een, een vieze oma wordt het zo dan, zou je denken. Ja, de nou, hele huis iedereen heeft wel penis. een vieze oom. Nou is een keer een vieze oma. Dat kan ook. Ja, wel. dat kan ook. Goed, ik moet zeggen... Bedankt voor uw aandeel. Ja, dit is Toebak Leef. Fijn weekend allemaal. We spreken elkaar volgende week weer voor een nieuwe aflevering. van wat geschiedenis en allemaal dat soort weetjes. Eerst even hier, Miro om afsluiting. Coastline. You, don't for me. you got nothing left to hide. More than perfect show you need. old in this life